In Frankrijk heeft links voor het eerst in meer dan 50 jaar de meerderheid in de Senaat. De socialisten spreken van een historische overwinning die moed geeft voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De overwinning is grotendeels symbolisch omdat de Senaat geen wetsvoorstellen kan tegenhouden. De partij van president Sarkozy behoudt de meerderheid in de nationale assemblee.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 en reed naar zijn vereniging. Onderweg is de tas van de auto gevallen. De wapens zijn niet geladen en er zit ook geen munitie bij. Een Amerikaanse vrouw die van Cuba naar Florida wilde zwemmen heeft opgegeven. De 62-jarige Diana Nayet was vrijdag uit Havana vertrokken... voor de zwemtocht van 166 kilometer. Onderweg werd ze ernstig gebeten door kwallen. Ze kreeg daar zoveel last van dat ze is gestopt. Bijzonder aan de poging van Nayet was dat ze de oversteek maakte... zonder beschermende haaienkooi. Het weer vannacht toenemende bewolking en minimaal rond 13 graden. Morgen bewolkt, kleine kans op een bui en met maximaal 22 graden wat minder warm dan vandaag. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZOMERHITZ. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 game